6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Ruimen Q-koortsbedrijven leidt tot besmettingen. Doden door ecstasygebruik in Limburg. Een legerbevelhebber Ivoorkust laat Bakbo in de steek. Een op de tien medewerkers van de nieuwe voedsel- en warenautoriteit... die betrokken waren bij het ruimen van bedrijven met Q-koorts... zijn zelf besmet geraakt. Bij medewerkers van destructiebedrijf RENDAK gaat het om 4 van het personeel. Minister Schippers heeft dat gemeld na vragen vraag uit de Tweede Kamer. Volgens Schippers waren er verschillende maatregelen genomen om de medewerkers te beschermen... zoals beschermende kleding, gezichtsmaskers en een douchewagen. q koorts komt vooral in het oosten van Brabant voor bij geiten en schapen. Vorig voorjaar was er een grote epidemie. De ziekte kan overgaan op mensen door het inademen van lucht waar de bacterie in zit.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 Gisteren namen al de Ivoriaanse hoofdstad Yamoussoukro in. President Bakbo verloor in november de presidentsverkiezingen... maar weigert op de stappen. De Verenigde Naties hebben Watara als president erkend. Op termijn verdwijnen bij de ondersteunende diensten van de politie 2000 banen. Het vervallen van de banen hangt samen met de vorming van de nationale politie... waarmee volgend jaar een begin wordt gemaakt. Minister is de opstelte verwacht dat de politie in het nieuwe systeem efficiënter gaat werken waardoor een kwart van de 8.000 banen in de ondersteuning overbodig wordt. Hij wil het huidige aantal van 49.500 agenten op peil houden. Het gebruik van de Vira, de trein die over de HSL... tussen Amsterdam en Rotterdam pendelt... is het afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld, tot ruim een half miljoen mensen. Volgens NS Highspeed komt dat doordat in januari... vanwege het winterweer de toeslag werd geschrapt. En vanaf februari geldt een lagere toeslag. Vanaf maandag let de Vira door naar Breda.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 Drie mannen uit Venendaal zijn veroordeeld tot celstraffen... voor het afpersen en bedreigen van een prijswinnaar. Het slachtoffer had een groot geldbedrag in een casino gewonnen. De drie Venendalers bestookten hun plaatsgenoot... negen dagen lang met bedreigende brieven, telefoontjes en sms'jes. Ze dreigden onder meer zijn dochter iets aan te doen. Een 44-jarige dader moet twee jaar de cel in... waarvan acht maanden voorwaardelijk de andere twee kregen iets lagere celstraffen.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 ADW Verkeersinformatie. Het is een gemiddelde avondspits. Er staan nog 45 files, bij elkaar 160 kilometer. De wat langere files die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... voor de afrit Bunschoten, 7 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag, ook 7 kilometer bij hoogmaden. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen 8. En op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat voor knooppunt E-Wijk 7 kilometer.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 Gemiddeld 3,5% rente op ons Klimspaardeposito. Juist wie we willen is kunnen. Kijk op Frieslandbank.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. 8 over 6, goedenavond. Gevechten in Libië houden aan. In Ivoorkust laaien ze op. Want het lijkt erop dat de aanhangers van Watara de stad Abidjan bereikt hebben daar. In de stad zouden explosies te horen zijn. Ivoorkust verkeert in een crisis sinds de presidentsverkiezingen van eind november al. Watara won die verkiezingen, maar president Bakbo weigert plaats te maken voor hem. Pauline Bak is in Abidjan. Pauline, heb jij die explosies ook gehoord waar melding van wordt gemaakt? Uh, ja, zeker. Die uh, heb ik gehoord. En er wordt hier in de buurt ook al wat geschoten. Het is vrij ver weg uh, van mijn huis. Maar het blijkt dat in het stadscentrum, dat Cocody heet, uh, rond de staatstelevisie waarschijnlijk wordt geschoten. En de staatstelevisie is een belangrijke plek waar de propaganda van Bakbo lange tijd werd uitgezonden. En schieten ze op elkaar of is het een van de partijen die aan het schieten is? Heb je daar een beetje een idee van? Nou, de meeste mensen hier, inclusief de journalisten, die hebben... Uh, het is een lastige tijd om te zeggen wat er precies aan de hand is. Want iedereen zit op dit moment binnen. Vooral ook omdat die rebellen aan de rand van de stad staan of al zijn binnengetrokken. En ja, niemand wil in een vuurgevecht terechtkomen. Dus uh, ja, iedereen zit binnen en houdt zich gauw. Ja, jij, jij blijft zelf ook binnen, zo te horen. Uh, ja, ik weet niet of je net al wat op de achtergrond hoort. Maar ja. Uh, ja, wat ik zei, in mijn buurt wordt dus ook wel wat uh, geschoten af en toe. Dus uh, ja, het is niet verstandig om de straat op te gaan. Nee. De aanhangers van Watara hebben de laatste dagen behoorlijk terrein gewonnen. Uh, eerder vertelde je al dat ze weinig weerstand hebben ondervonden. Maar zo te horen is er wel wat weerstand in Abidjan. Ja, daar lijkt het wel op. Uh, er zijn natuurlijk bepaalde machtscentra uh, waar nog veel soldaten zitten... die loyaal waren aan uh, Bakbo... Nou, vandaag was het nieuws dat het staf, de stafschet van het leger gevlucht is naar de ambassade van Zuid-Afrika. Dus een duidelijk leiderschap is er niet meer, maar uh, ja, er wordt toch wel wat gevochten. Pauline Baks vanuit Abidjan, ik dank je wel voor jouw verslag. En uh, morgenochtend uiteraard horen we van jou hoe het verder gaat daar. Gaan we door naar Libië. Opmerkelijk nieuws vandaag. Agenten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA zijn volgens de New York Times al weken in Libië. Ze verzamelen informatie voor luchtaanvallen en zouden bezig zijn met de voorbereiding voor eventuele wapenleveranties aan de opstandelingen in Libië. De daadwerkelijke leveranties van wapens hangt natuurlijk af van de goedkeuring van het Witte Huis. In Benghazi, Lex de Rundekamp, wordt er over gesproken over de aanwezigheid van de CIA daar in Libië? Uh, nou ja, hier kunnen mensen daar natuurlijk weinig over zeggen of ze er wel of niet zijn. Uh, de autoriteiten zwijgen als het eraf en uh, soldaten weten er niet van. Ik heb vandaag vooral gekeken naar uh, uh, hoe welkom zouden dat soort mensen op dit moment hier zijn. Kunnen ze, uh, kunnen ze werken, de CRA'ers, als ze hier uh, aan de slag zouden gaan. En dat blijkt eigenlijk dat de Amerikanen meer dan welkom zijn in Libië. Ze zijn hier ooit vertrokken in 1972, nadat een enorme menigte hun ambassade in de brand had gestoken in Tripoli in 1972. Toen is de diplomatieke dienst weer helemaal afgebouwd. Uh, maar ja, ik heb vandaag met veel mensen, zowel uh, ja, wat zeggen, van de, de rebellenleiding rebelle gesproken, als, uh, als mensen uh, op straat. Ja, iedereen staat te dansen dat Amerikanen weer actief worden in Libië. Dus. Dat betekent voor Special Forces, als ze daar eenheden aan het werk hebben, uh, ja, dat die dus niet met, met, met, met uh, hele uh, verberg, verborgen kleding en zo hoeven te gaan eeuwig in de woestijn te gaan zitten. Ze kunnen gewoon bij iedereen thuis aankloppen. Worden waarschijnlijk door iedereen meegenomen en kunnen hun werk doen in voor hun vriendelijk gebied. Want als je zegt, Amerikanen zijn meer dan welkom, dan heb je het over mensen die uh, de Amerikanen die de opstallingen kunnen helpen met, het, uh, met de strijd. Niet zozeer over een bezettingsmacht, neem ik aan. Ja, ik denk eerder dat de CIA welkom is in dit land dan grondtroepen van de Amerikanen. Omdat dat, het is inderdaad een gevoelig uh, verschil is. De, de, de CIA die kunnen zij uh, beschouwen dan nu als mensen die hen helpen, die hen trainen, maar die hen uiteindelijk het werk laten opknatten. De Libiërs willen ontzettend graag de rebellen, willen graag, heel graag zelf... Kadhafi verdrijven uiteindelijk als ze uh, die slag gaan winnen. Uh, terwijl als, ja, ja, als je hier kazernes krijgt, ze zeiden ook iemand tegen mij vandaag van... van, van kijken wij naar wat er bijvoorbeeld in Irak is gebeurd? Wij kijken naar wat er in Afghanistan is gebeurd. Daar hebben de Amerikanen ja, slachtoffers onder bevolking ook gemaakt. En dat wordt gewoon... Uh, in dit soort landen veel minder makkelijk geaccepteerd... dan, dan de Amerikanen misschien hopen en, en denken. Dus CIA is hier meer welkom dan ja. ontroepen. Je, je beschreef de afgelopen dagen ook hoe vooral eigenlijk uh, gehoopt wordt op, op wapens... Hè, die ze nodig hebben om richting het westen, richting Seerte, richting vervolgens Tripoli op te kunnen rukken. Verwachten de mensen daar in Benghazi ook echt dat Amerika over de brug zal komen met die leveranties? Um... Nou ja, ik, ik, ik heb gisteravond uh, later op de avond gesproken inderdaad met iemand van het militaire raad hier. En die had de wat mysterieuze opmerkingen, hoewel die wist dat ik gewoon uh, de, de vraag openstelde om, met de bedoeling om hem uh, publiek te maken. Hij zei hij tegen mij, de wapens zijn al onderweg. En toen zei ik van ja, maar er wordt nog over gediscussieerd of dat wel kan en hoe het moet en onder welke garanties en voorwaarden. En toen keek hij me weer aan en zei: van er is no if, er is niet een uh, uh, als we die wapens krijgen. Die wapens zijn al onderweg. Ja, man in uniform van het rebellenleger, ik weet niet. Ik, heb, ik kan het natuurlijk moeilijk controleren. Dat zullen we zien de komende dagen. Een andere ontwikkeling vandaag. Moussa Koussa, de Libische minister van Buitenlandse Zaken, met die prachtige naam. Die nam gisteren de benen, is in Londen aangekomen. Wordt daar uh, uh, verzorgd. Ik neem aan dat dat nieuws ook tot Benghazi is doorgesproken. En dat dat mogelijk het gesprek van de dag was. Ja, inderdaad. Maar dat is dan meteen weer... Uh, nou, laat ik eerst zeggen hoe men erop reageert. Men zegt allemaal, dit is het begin van de afbrokkeling van de bewindkant van Gaddafi. Maar je moet ook wel een beetje uh, rekening houden met het feit dat, dat... Ik bedoel, het is een cliché, maar men zegt uh, op het slagveld is de waarheid het eerste dat sterft. En het is ontzettend moeilijk om hier harde feiten te vinden. Men is... Heel emotioneel. Men reageert heftig op ontwikkelingen aan de fronten of berichten in het buitenland. Dus nu het moment dat er uh, bekend raakt uh, dat de minister van Buitenlandse Zaken is overgelopen, dan roept iedereen meteen, nou ja, dit is het begin van het einde. Uh, in die zin moet je natuurlijk alles wat bericht wordt uit, uit deze regio, een beetje uh, met die bril bekijken dat ja, overdrijven is een, is een, een nationale sport hier. We blijven bij de feiten. Vanuit Benghazi, Lex Runnekamp, dank je wel. En die feiten wijzen ook onder meer uit... dat je moet afgaan op berichten, bijvoorbeeld uit het Vaticaan. Volgens de hoogste man van het Vaticaan in Tripoli... zijn bij luchtaanvallen van de internationale coalitie op Tripoli... zeker 40 burgers gedood. De NAVO heeft laten weten dat het gaat onderzoeken of dit klopt. Zometeen gaat u Danny blind horen over de onrust bij Ajax. En bij de ANWB zit Dennis mooi. De drukte van de avondspits die neemt af. Er zijn twee ongelukkige gebeurd die voor extra oponthoud zorgen. Dat is op de A20 naar Gouda. Staat voor Rotterdam Centrum, 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. In de dicht is de N48 om Hogeveen. En de afsluiting is tussen Ommen en Detemsvaart. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Spookburgers, daar hebben we er zo'n 400.000 van, volgens onderzoek van RTL Nieuws. Het zijn mensen die niet of verkeerd staan ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie. Een groot deel van hen gebruikt een onzichtbaarheid om te frauderen. De VVD pleit er nu voor de uitkering van deze mensen stop te zetten als ze achterhaald worden. Ook het registreren van adressen moet beter, zegt VVD-Kamerlid Janine Hennes Plasgaard. Nou, het probleem op dit moment is dat de gemeentelijke basisadministratie... onze bronadministratie niet op orde is. En daar moeten we echt verandering in gaan brengen. Dat betekent uh, dat we uh, daar aan gaan werken. En ervoor zorgen dat al die schaduwadministraties... die er bijvoorbeeld bestaan bij de Belastingdienst, bij het Uv et cetera... dat we die gaan opheffen, maar dat we toewerken naar één bronadministratie. Het idee is heel simpel. Eigenlijk is het heel erg dat het nog niet bestaat. We hebben inderdaad het GBA in, in Nederland... En kennelijk heb je allerlei overheidsdiensten die dus gewoon zelf ook nog een administratie voeren. Ja, Het idee is inderdaad heel erg simpel en het is eigenlijk verbazingwekkend dat we anno 2011 nog steeds zo aan het rommelen zijn met z'n allen. Um, voor ons is het duidelijk, zij uh, die niet uh, vindbaar zijn voor betalingen, zullen ook niet ontvangen. Dat betekent dat er consequenties aan worden verbonden in de toekomst. Als je niet geregistreerd staat in het GBA, ook geen recht meer op een uitkering. En dan is het gelijk een stok achter de deur om je wel in te schrijven. Zo is dat maar net. En als mensen geen uitkering genieten... Die kunnen zich er nog wel schuilhouden. houden? Nee, ook daarvan is het de bedoeling dat zij zich wel degelijk melden... en registreren in de gemeentelijke basisadministratie. En dat betekent dus echt dat alle uitvoeringsorganisaties... Hè, zoals UWV, maar denk ook aan Belastingdienst, denk ook aan RDW... denk ook aan DUO, denk aan al die organisaties... dat zijn in feite afnemers van uh, de gemeentelijke basisadministratie. Zij hoeven dus ook niet een schaduwadministratie te gaan voeren... en we moeten daar echt van af. Dat scheelt ook een heleboel mankracht binnen die organisaties trouwens. Als iemand een uitkering geniet, volkomen terecht. En hij staat niet in het GBA, raakt dan iemand dan ook zijn uitkering kwijt? Ligt aan waarom eh, hij of zij niet in de GBA staat. Als het per, vergeten. Als het per ongeluk eh, is gebeurd, dan kan het gecorrigeerd worden. Over het algemeen eh, is een registratie in de gemeentelijke basisadministratie... niet iets om zomaar te vergeten, want je wordt er bij herhaling op Al dus Janine Hennes Plasgaard, Kamerlid voor de VVD. Joost Vullings sprak met haar. Op 30 april viert Torrenfeest samen met de koningin en haar gevolg. Het Witte Dorpje in Limburg is de thuisbasis van twee nationale topharmonieorkesten. De Bokken en de Geiten. De Koninklijke Harmonie is van de Bokken en de Geiten muziceren in de Kerkelijke Harmonie. Theo Verbrugge onderzoekt op weg naar Koninginnedag of de muzikale bijdragers in Harmonie worden verdeeld. Ik ben Bok van huis uit, ook van mijn moeders kant uit. Dat zit in de familie? Dat zit in de familie, ja. ja. Zou u als Bok met een geit getrouwd hebben kunnen zijn? Oeh, dat is een moeilijke vraag. <laughs> Jawel, ik denk uiteindelijk als liefde in Spelles. Zondagochtend in het schattige witte stadje Torm. Beide harmonieën repeteren, los van elkaar, op 100 meter afstand. Allebei voor Koninginnedag. Nu lijken ze geboedelijk naar het hoogtepunt toe te werken. 30 april. Maar in het verleden ging het er niet zo samenhorig aan toe. De tweestrijd tussen de bokken en de geiten spleet het dorp. Pierre Hendricks, de horeca-man. Uh, het was niet zo belangrijk wat voor politieke gezindheid dat je had. maar bij welke harmonie dat je was. En dat vertegenwoordigen dan ook uh, raadsleden en, en wethouders. Marleen Tonnaar, van de Koninklijke Harmonie. Een bok dus. Ja, wel dat er mensen echt ruzie hadden over waar hun kind, in welke harmonie hun kind moest spelen. En dat zag je vaak bij die huwelijken tussen een bok en een geit. De partij van de bokken wilde dat hij bij de bokken speelde en de andere partij wilde dat hij bij de geiten ging spelen. En dat was in feite heel, uh, ja, dat kon hoog oplopen. Pierre Parre, erepresident van de Koninklijke bokken. Het ging vroeger dat je de, de bakker aan de slager, dat dat verschillend gekozen werd. Bij welke bloedgroep dat je hoorde. Maar tegenwoordig is dat natuurlijk anders. Dat je zegt nou in de keuze van de werken. en dat je zeg maar de uitvoeringen zo professioneel mogelijk probeert te doen. Uh, in de sfeer van de Symfonische blaasmuziek. Ik ben bij de geiten. Frank Krasborn, orkestleider van Sint michaël de kerkelijke. Mensen die tegen elkaar concurreren, juist die concurrentie zorgt voor extra prestaties. En als je zo dicht op elkaar woont met twee orkesten, vergelijk het met Ajax of Feyenoord, dan ontstaat een stuk concurrentie en dat heeft gelukkig tot hele goede resultaten geleid. Toch was het afgelopen weken niet zo makkelijk. Welke harmonie mag op welke plek in de beperkte route? Karin Peters van de werkgroep Evenementen en Protocol TORN. Nou, we wisten op een gegeven moment dat we geen plek hadden... om twee harmonieën zittend te laten constateren. En dat maakte het even wat lastiger. Dus we hebben tegen de harmonie gezegd... we hebben ruimte voor één harmonie zittend. En de ander die zal dan een kleiner ensemble moeten nemen of moeten staan. En dan zijn ze zelf naar een oplossing aan het zoeken. Dat betekende dat de geiten twee bescheiden plekken krijgen langs de route. Maurice Willems van de Geiten. De kerkelijke. Met Koninginnedag gaan we in eerste instantie gaan we, uh, haar majesteit verwelkomen bij het uh, muziekbeeld met een, uh, een prachtige entrada. Dus dat is een, uh, een, een stuk speciaal geschreven voor de Koninginnedag met uh, koperblazers en slagwerk. En uh, daarmee gaan we haar majesteit en de koninklijke familie uh, welkom heten in dit muzikale stadje. Halverwege de route hebben we ook nog een slagwerk uh, geprogrammeerd waar ook nog een heel spectaculair slagwerkensamelen uh, speelt. Dus zo proberen we in al zijn facetten de muzikaliteit van Tornen uh, te laten zien. De Koninklijke Bokken mogen de finale spelen in vol ornaat. Er is een reden voor deze ereplek. De kerkelijke harmonie is betrokken bij alle zaken die de kerk betreffen. Dus stel dat de pauzebezoek zo komt, dan heeft uh, in feite de kerkelijke harmonie de mooiste plek. En nu bent u de koninklijke harmonie, heeft u de mooiste plek? Heeft dus de koningin, of uh, heeft de koninklijke harmonie de beste plek. En ik denk ook, uh, met elkaar in een dorp zijn mensen het daar uiteindelijk ook over eens. Wordt vervolgd tot 30 april. En de koningin is natuurlijk van ons allemaal. Theo Verbrugge vanuit Dornen. Een dag nadat het Ajax-bestuur hun zetel beschikbaar heeft gesteld... gaat er op het eerste gezicht alles een gangetje rond de arena. Maar het is maar schijn. Er lopen nogal wat mensen rond met een rotgevoel. Wat te denken van assistent-trainer Danny Blind. Cruijff zou hem niet te vertrouwen hebben genoemd. Hij zou weg moeten. Zojuist gaf Blind voor het eerst een reactie. Nou, mij gaat in de regel wel goed. Maar, maar goed, uh, kijk, in, inhoudelijk zal ik niet op de zaken ingaan. Dat is iets uh, voor Ajax zelf, maar...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 Al dus Danny Blind, Vlado Veljanowski sprak vanmiddag met hem in Amsterdam. Gaan we het einde van de uitzending door naar Den Haag? Want de Tweede Kamer moet vandaag een besluit nemen over uitbreiding van de militaire missie naar Libië. Het kabinet wil Nederlandse F-16's ook gaan inzetten voor handhaving van het vliegverbod boven het land. Slaggever Wilco Boom. Is het debat al begonnen, Wilco? Nee, het zou begonnen zijn, maar de beantwoording van een aantal schriftelijke vragen was nog niet binnen. Dus de aanvang van het debat is nu uitgesteld tot half zeven, zometeen. Maar eh, niettemin, het ziet er wel naar uit dat de Tweede Kamer hiermee gaat instemmen, hoor. Dat niet alle partijen zullen, dat zijn de PV. PVV en de SP, die ook al tegen handhaving van het wapenembargo waren. Die zullen natuurlijk tegenstemmen. GroenLinks zit nog een beetje op de wip, daar twijfelen ze nog. Maar de meeste partijen zullen het gaan steunen. In de eerste plaats de regeringspartijen, VVD, CDA. En ook begrijpen we de Partij van de Arbeid en D66. En dan heb je al een ruime Kamermeerderheid die het dus goed vindt. Ja, gaan we daar ook bombarderen, is toch een beetje de vraag? Ja, nee, dat is niet de bedoeling. De Nederlandse F-16's die daar al zijn om dat wapenembargo te handhaven... die gaan dus ook wel patrouilleren boven Libië... tot ongeveer 100 kilometer landinwaarts. En daarbij zullen ze eventueel wel op vliegtuigen mogen schieten... die het wapenembargo negeren. Maar ze gaan niet op de grond bombarderen. Daar hebben ze overigens ook de bewapening niet voor bij zich. Dus het is ook niet nodig. Andere landen kunnen dat doen. Het kabinet heeft geen principe. ...gele bezwaren tegen die bombardementen... ...maar de Nederlandse F-16's zullen het niet doen. Uh, het kabinet vraagt het overigens ook mede niet aan de Tweede Kamer... ...om daar toestemming voor te verlenen... ...omdat ze vrezen dat dan uh, meer partijen dwars gaan liggen... ...en dat het dan helemaal niet door zal gaan. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Nee, en er is dus wel uh, steun ervoor... Uh, ...maar er wordt dan wel hier en daar wat getwijfeld... ...bijvoorbeeld door GroenLinks. Waar denk je dat het debat dan vanavond vooral over zal gaan... Uh, ...als de verwachting is dat het toch nog even gaat duren? Nou, dat komt vooral omdat... Uh, het kabinet en de Tweede Kamer en ook eigenlijk alle andere betrokken landen niet weten wat voor een wespennest Libië zou kunnen gaan worden. Uh, gaat dit maanden misschien wel een half jaar, jaren duren? Daar is nog eigenlijk niks over te zeggen. Tot nu toe uh, ziet het er niet naar uit dat Gaddafi van plan is om zich te laten verjagen. Integendeel, hij komt iedere keer weer terug, slaat terug, jaagt ook de opstandelingen weer terug. En het kan dus wel heel lang gaan duren. Nou, het kabinet geeft nu toestemming of vraagt nu toestemming voor een missie van drie maanden. Maar uh, ja, het ligt dus wel een beetje voor de hand... dat ze over drie maanden weer terugkomen bij de Tweede Kamer... met van, ja, misschien toch nog maar een beetje langer uh, doorgaan. Want, uh, uh, want Gaddafi is nog niet weg en de opstand is ook nog niet bedwongen. Dus het is nog steeds onrustig daar. En dat is eigenlijk wat, uh, waar iedereen bang voor is. Wordt uh, Libië een soort Irak? Wordt Libië een soort Afghanistan? Een never-ending story waar het jaren gaat duren? Want dat wil natuurlijk niemand. Ja, en er is eigenlijk niks over te zeggen. Dus daar zal dat debat vooral over gaan. En wat een verschil zou kunnen maken, is wapens voor de opstander. Daar wordt in Amerika over gediscussieerd. Ook Engeland en Frankrijk denken daarover na. Dat zou dan de val van Gaddafi kunnen bespoedigen. Ook al weet je inderdaad niet hoe dat loopt. Maar dat is niet iets wat Nederland wil, hè? Nee, Nederland wil dat niet. minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... die heeft gisteren uh, heel duidelijk de kant gekozen van uh, Rasmussen... de secretaris-generaal van de NAVO. Volgens Roosentaal is het niet verstandig om... Uh, of als de Amerikanen eigenstandig die uh, opstandelingen van wapens zouden gaan voorzien... Uh, de NAVO de NAVO wordt dan wordt toch al de luchtmacht van de opstandelingen genoemd. En verdere bemoeienis, uh, is volgens, verdere bemoeienis met die strijd in Libië... is volgens het kabinet en niet gewenst. En ook volgens de Tweede Kamer niet. Omdat dat veel te gevoelig ligt in de Arabische wereld. Wilco Boom, dank. We gaan horen hoe het debat vanavond verder verloopt. Morgenochtend in het Radio 1 Journaal. Wie het wil volgen, die kan dat via het digitale kanaal Politiek24 doen... of via onze website nws.nl En daarmee komen... Uh, bij het eind van deze uitzending. Lucelle en ik wensen u een heel prettige avond. En wie blijft luisteren op Radio 1, krijgt zo direct de avondspits van WNL. Presentatie in handen van Jeanne Koornmans. Jeanne, wat ja. ga je doen vanavond? Nou, dankjewel, Tim. Goedenavond. Uh, als je het nog niet hebt gedaan, Tim, dan wordt het hoog tijd. De belastingaangifte. Vanavond om 12 jaar. uur moet hij al uh, allang klaar <laughs> Nou, dan moet hij klaar zijn voor iedereen. Zometeen tips om het zo snel mogelijk in te leveren. En Naut Wellink, hij heeft stevig kritiek op de EU-crisismaatregelen. Straks meer bij WNL, maar eerst het NO. Radio 1, het NOS-journaal. In die voorkeur staan aanhangers van de gekozen president Ouattara... in de buitenwijken van Abidjan. Er zijn berichten van explosies en beschietingen... uit de belangrijkste stad van het land. De troepen van zittend president Bakbo... hebben zich onder meer verzameld bij het presidentieel paleis. Het is niet duidelijk of Bakbo daar ook verblijft. De aanhangers van Ouattara geven de zittende president... een paar uur om de macht op te geven. Wie naar de kantonrechter stapt is straks minimaal het dubbele kwijt. Nu is het tarief voor civiele zaken nog 71 euro, dat wordt 125 euro. Verder gaat het minimumtarief voor bestuurzaken naar 500 euro. Volgens minister Opstelte komt met de plannen de toegang tot de rechter niet in het geding, omdat er allerlei compensatieregelingen zijn.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 Ja, de neerslag is het land uit, maar de wolken niet. En die wolken houden het de grootte van de nacht ook wel vol. Hier en daar misschien een opklaring, maar dat stelt niet veel voor. Als gezegd tot neerslag komt het niet. Minimum temperatuur van 9 graden. Morgenochtend misschien wel wat lichte regen of motregen. Vooral in het noorden en oosten van het land. Dat trekt langzaam naar het noordoosten weg. Dan wordt het droog en later op de dag klaart het in het zuiden voorzichtig wat op. Met een beetje zon kan het in Limburg al 19 graden worden. In het noorden van het land is de graad of 15. Zaterdag warmt het verder op. Dan wordt het gemiddeld zo'n 22 graden. Alleen de kustgebieden en de wadden halen de 20 graden net niet. Laat op de dag misschien een buitje. Ik durf hem niet helemaal droog te beloven de zaterdag. Maar groter van de dag is het dat wel en schijnt de zon flink. Zondag is het dan weer bewolkt en regenachtig... en ligt de temperatuur op een 14 graden. Aan de b verkeersinformatie De drukte in de avondspits neemt nu snel af. Er staat in totaal nog 70 kilometer fieden. Zit er zitten maar weinig bijzonderheden in deze avondspits. De meeste files staan nog rond Utrecht en bij Arnhem is het wat drukker op de A50. De langste files staan op de A4, van Amsterdam naar Den Haag, bij Hoogmade 6 kilometer. De A12 van Utrecht naar Arnhem, ook 6 kilometer tot aan Bunnik. De A50 van Arnhem naar Os, tussen Renkum en Knopend Ewijk, 7 kilometer. De N48 om een veen is in beide richtingen dicht tussen Ommen en Zuidwolde. En dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Jeanne Kooijmans. Nederlander, belangrijke rol bij eerste verkiezingen in Tunesië. En lente -rokje, wel of niet gewaardeerd op het werk? Van tot 7 uur ben ik bij je, live vanaf het WNL-Hoofdkwartier hier in Amsterdam. Je hebt tot 12 uur de tijd om de belastingaangifte in te vullen. 12 uur vannacht wel te verstaan. Nu al zijn er meer aangifte ingediend dan vorig jaar. Bijna 80.000 meer, op bijna 7 miljoen. Dit zijn voorlopige cijfers van het ministerie van Financiën aan WNL gestuurd. Slechts een half miljoen mensen heeft de aangifte op papier ingeleverd. Vooral downloaden van de aangifte is populair... 22.000 keer meer dan vorig jaar. WNL Belastingadviseur Bert Bongers, goedenavond. Goedenavond. Uh, als ik nou mijn papieren nog niet heb ingevuld, uh, Bert, wat moet ik dan doen? Uh, het beste is nog uh, gauw even uitzellen aanvragen. Ja? Kan dus tot uh, 12 uur vannacht. Uh, kan digitaal, dus uh, je hoeft niet te bellen of te schrijven. Kan wel, maar dan ben je nou een beetje te laat mee. Dus uh, even uitzellen aanvragen krijg je altijd. En dan uh, kun je het alsnog uh, indienen. Oh, dat krijg je altijd. En zonder boete of wat dan ook. Ja, de eerste keer en zo is er helemaal geen, geen punt, helemaal geen boete. dus uh, de keer. Dat is ja. geen enkel probleem. We hoorden net al een stijging van het aantal binnengekomen aangiftes. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat mensen steeds meer digitaal uh, actief zijn en dus ook denken van hé, uh, hey, dat, uh, dat is makkelijk, bovendien voor ingevuld. Laat ik daar gebruik van maken, lijkt me logisch. Ja. Mm -hmm. Maar komt dit ook door de toename van bijvoorbeeld het aantal ZZP'ers? Ja, dat is, dat is ook een ding. Uh, en naarmate er uh, meer mensen komen die verplicht aangifte moeten doen, uh, ja, zul je ook meer mensen krijgen die dat uh, digitaal gaan doen. Dus dat is ook zeker een oorzaak. Ja. Ja. Heb je nu nog extra druk vanavond? Uh, ik zelf niet meer. Ik zorg uh, meestal wel dat dat soort dingen achter de rug zijn. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat mensen nog uh, op het laatste moment uh, dat even moeten doen. Uh, bovendien, als ze te laat zijn, uh, je krijgt ook eerst een aanmaning hoor. Dus uh, als je dat ook niet haalt om die uh, uitstel aan te vragen, heb je nog uh, wat dagen respijt. Want waar heb je nou vooral mee moeten helpen als belastingadviseur? Uh, eigen huis is natuurlijk altijd belangrijk. Wat mag ik aftrekken, wat niet? Wat hoort er bij de aftrekbare kosten? Uh, ziektekosten nog steeds. Uh, eigen auto, uh, of de, de lease-auto is ook een belangrijke. En hoe kom je onder die uh, bijtelling vandaan? En oudere mensen die vaak geen uh, computer hebben of geen DigiD? Ja, het kan nog steeds allemaal op papier. Uh, ja, Er wordt toch wel enige zelfwerkzaamheid verwacht, want dan moet je gaan, gaan bellen als ouderen. Uh, want uh, je kunt het ook digitaal aanvragen, een formulier, maar dat is ja, een beetje een, een tegenspraak met elkaar. Want uh, je bent dan uh, zeg maar niet capabel om digitaal aangifte te doen, maar je moet wel digitaal een papiertje ja. vragen. Dus oh. dan moet je gaan bellen ja. met de belastingtelefoon. Oké, okay. WNL Belastingadviseur Bert Bongers, dankjewel. Het warme lenteweer komt eraan, dat wil zeggen zaterdag. Zometeen bij WNL tips hoe je zomeroutfit toch representatief kan zijn. Maar eerst kijken we even naar de AEX. Die stoot ruim een half procent lager op 365 punten. En dan praat ik even over met Ben Steinenbach van ABN AMRO. Ben, goedenavond. Goedenavond, Petra. Het was Petra niet, is dus Janne. Maar dat maakt niet Joy. uit. Het is een rustige dag, een licht verlies. Waar ligt het aan, Ben? Nou, ik denk dat uh, de, de beurs uh, de afgelopen dagen behoorlijk is gestegen. En uh, dan wordt er wel eens een keer een dag op de plaats gemaakt. Maar hoe komt het? Weet je dat? Nou, nee, er, er is niet echt een, een reden voor. De beurs was niet echt heel slecht. Uh, de, de economische indicatoren die, uh, die binnenkomen, die zijn wat wisselend van, uh, van karakter. Uh, de de, de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de Verenigde Staten waren overigens... Uh, niet slecht, maar iets lager dan verwachtingen. Dat kan een rol hebben gespeeld. Kijken we even naar de eurozone. Een, een veel hogere inflatie dan verwacht. Uh, februari nog 2,4 procent. Maart hoopte men op 2,3, maar het werd 2,6 procent. Hoe zie je dat? Ja, nou, dat heeft uh, heel veel te maken, denk ik, met, uh, met de energieprijzen. Uh, die, uh, die liggen een stuk hoger dan een jaar geleden. En dat uh, zorgt ervoor dat de inflatie uh, uh, wat hoger uitkomt: uh, 2,6 procent is uh, veel hoger dan de Europese Centrale Bank uh, wenselijk acht. He, die willen de inflatie net onder de 2% hebben. Uh, maar omdat het uh, door één enkele oorzaak uh, wordt, uh, komt, uh, uh, hoef je daar ook niet al te uh, dramatisch over te doen. En een kleine vraag nog. Facebook helpt de belegger, heb je daar al van gehoord? Nee, heb ik niet nee. al gehoord. Zal ik, ik je kort geen... vertellen, als, als op sociale media veel gepraat wordt over bedrijven... dan schiet dat aandeel omhoog. Okay. Dus zie hier het belang van sociale media voor de beurswereld. Interessant, ja. denk ik. Nou ja, te hopen dan dat, dat die koerstijging gehandhaafd blijft. En dat, dat niet een paar dagen later het aandeel weer naar beneden gaat. Nee, nou, toch eens gaan kijken. Ben Steinenbach, dank je wel. Graag gedaan. WNL is ook op Twitter te volgen. Het Avondspits WNL. Het is rot weer vandaag. Het lijkt wel herfst. Maar zoals Marco Verhoef net al zei: het wordt beter, het wordt warmer. En zaterdag is het echt lente. Maar ja, wat trek je dan aan? Nou, Jeanne, misschien een kort rokje. Of uh, voor de mannen een blouse met korte mouwen of toch strak in het pak, omdat je op je werk er toch wel fatsoenlijk uit moet zien. Ja, weet je, de representatief zit over het algemeen ook wel in of je kleding verzorgd is. Weet je, gestreken, uh, of je zelf ook uh, goed gekroemd uitziet trouwens. Dat is ook wel heel erg belangrijk. Dit is Bastiaan van Schaik, bekend als jurylid van modelprogramma's en topstylist. Kijk, een, een zwart jurkje ziet er heel anders uit als je dus uh, met ongekamde haren en geen make-up naar buiten gaat. Uh, als je wel gewoon met make-up en uh, gekamde haar naar buiten gaat... maar ziet het een stuk representatiever uit natuurlijk. Ja, want één foutje ochtends voor de spiegel is zo gauw gemaakt. Soms slaan mensen een beetje door en doen ze bijvoorbeeld te veel van een trend aan. Weet je, dat je denkt van, oh, dat komt echt zo uit de winkel, er zit helemaal niks ergens bij. Of het is zo'n moeilijke combinatie dat je denkt van, ja, dat is, ja, je slaat echt finale plank mis. Dus. Wat trek je dan aan? Ja, kijk, wat gewoon een hele belangrijke trend is voor deze lente zomer is uh, colorblocking heet dat. En dat houdt in dat je eigenlijk meerdere kleuren in één outfit draagt en daar ook eigenlijk uh, tot heel erg uh, uh, grof mee omgaat. Dus bijvoorbeeld iets van een, uh, een groene top aandoet, een oranje broek en, een, en een, uh, uh, ja, nog een geel, uh, jast, gele jas bovenop. En dan nog een keer een paarse tas mee en een paar blauwe hakken. En dat klinkt allemaal heel erg heftig en veel, maar uiteindelijk werkt het heel goed bij elkaar. Want je wordt een heel kleurig plaatje. En juist door al die kleuren in één outfit te dragen, wordt het weer een outfit. Ja, en ook de mannen moeten opletten. Als je echt representatief gaat, moet je toch altijd wel een jasje aan. Want met alleen een stropdas kom, kom je er niet. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een spijkerbroek. Ik bedoel, in Nederland is het dan wel vrij ingeburgerd dat dat uh, dan oké okay is. Maar op heel veel momenten is het niet oké. Okay. Maar waarom zou je niet gewoon een broek aan doen? Of gewoon een Ik bedoel. En juist, juist voor mannen is het juist leuk om gewoon een uh, goede rode katoenenbroek te kopen. Of een uh, goede, zelfs gele broek weet je toch heel makkelijk mee met het hele modebeeld. Rode broeken, kan dat weer? Ja, het kan. Nee, het is nog ergens kan niet. Het moet zelfs. Oh, oh, oh. Het moet zelfs. Maar het kan ook een kobaltblauw zijn. Weet je, bedoel, dat je het, Dan hou je het toch blauw eh, zonder dat het te heftig is. Mm -hmm. Maar het is wel leuk als je gewoon een, een heftige kleur aantrekt. Nou, we zijn benieuwd. Al dus Bastiaan van Schaik in de bijdrage van WNL's Kasper Kooij. De nieuwe regels om een nieuwe Europese schuldencrisis te voorkomen zijn te zwak. Dat zegt Nout Wellink, president van de Nederlandse Bank, vandaag in een interview met NRC Handelsblad. En dat is pijnlijk voor de minister van Financiën, Jan Kees de Jager, die verantwoordelijk is voor het instemmen van Nederland met dit beleid. Econoom Zweden van Wijnbergen, goedenavond. Goedendag. Zolang we u kennen, bent u het toch altijd oneens geweest met Noud Welling. Dus ja. vandaag is een historische dag, hè? Ja, en, en alles komt een keer een eind. Ook hieraan, <laughs> want ja, hier heeft Welling natuurlijk gewoon gelijk. Het is duidelijk dat die afspraken niet voldoende zullen zijn om, om te garanderen dat er niet nog een keer in Griekenland of Nederland aankomt. Ja. Het is meer, ja, zo'n beetje iets als is te verklaren dat ze allemaal mooie dingen gaan doen en dan gaan ze naar huis en gebeurt er verder niks. Ja, leg, leg dat eens verder uit. Waarom is het te zwak? Nou ja, er is geen afdelingmogelijkheid te, of het ten opzichte van degene, het zwarte schaap in het gezin, die, die het allemaal niet doet. Hè? Ofwel zegt dat hij doet en de zaak een beetje flest en, en het vervolgens toch niet doet. Hè? Zoals Griekenland, die zegt dat ze keurig uh, aan alle regels voor de eurozone hielden en bleek opgelicht te hebben. Ja, daar heb je dan niet. Ja, de, de lijn is een beetje slecht. Uh, dus eigenlijk zegt u, er zijn wel afspraken, maar ja, die zijn misschien niet strikt genoeg. Nou ja, het ja, probleem is niet eens dat ze niet strikt genoeg zijn, maar dat je geen manier hebt om ze af te dwingen. Oké, okay, je kan wel zeggen, ik maak hele strikte afspraken. En als iemand dan zegt zegt, nou jammer, dat doen we dus niet. Um, ja, wat dan? Ja, er zijn en geen... Ze zijn er zo goed als het afdwingmechanisme en dat is niet goed. Dus ja. dat, daar heeft Wellingk wel gelijk in. Uh, ik denk dat hij een tweede punt naar voren haalt, waar ik het ook wel mee eens ben... Het is een, dat noodfonds, want als het dan toch een keer misgaat, uh, in moet grijpen. Dat is best een, uh, ja, een ingewikkelde club waar een heleboel mensen met elkaar eens moeten worden... waar het land zelf dwars kan liggen. Dat is als niet de club die kan zeggen van jongens, vrijdag vier uur, de zaak staat op smelten, uh, ze grijpen in. Dat, dat kunnen ze niet. U vindt dus eigenlijk het noodfonds ja, misschien niet zo slim? Nou, in elk geval is het niet een fonds dat in een crisis onmiddellijk op kan treden. En het, de reden waarom, vermoed ik, Welling naar buiten is gegaan... is dat hij zei: ja, dan is er nog maar één andere partij die dat kan doen... en dat is de ECB, de Centrale Bank in Frankfurt. En die is daar helemaal niet voor bestemd. En die zit nu ook al gigantisch met zijn vingers tussen de deur. Die heeft uh, tientallen honderden miljarden... Uh, ja geld uitstaan in feite bij bij slechte Gierse banken en Griekse staatsschuld. Allemaal dingen Van je weet, nou, een goede kans dat daar een hoop niet van terugkomt. En daar is de ECB niet voor bedoeld. En ik vermoed ook dat dat de reden is dat wel ik aan, aan de bel trekt. Van ja, we moeten die ECB hier uitkrijgen hè, en een goede Brussel uh, routine opzetten. Ja, dat is dit dus niet. Maar hij trekt wel een beetje laat aan de bel, hè? Nou ja, uh, ja... Hij trekt later de bel. Het is net allemaal zo besproken. En hij geeft daar commentaar op. Hij kan natuurlijk pas commentaar op iets geven... als er het, als het iets is om commentaar op te geven. Ja, of omdat hij misschien bijna afscheid neemt en dat hij dat nu wel durft. Dat zal hem ongetwijfeld tot vrijer doen spreken. Ja, al kan <lacht> ik verder niet in zijn geestelijke setup <lacht> <lacht> nee. kijken. Maar dat, zal, ja, dat is waar. Hij is niet meer afhankelijk van nee. financiën. Even kort nog. Uh, Zweden van Wijnbergen, we hebben het even nagevraagd. Het Nederlands parlement heeft zijn mandaat al gegeven aan het beleid. Wat stelt u nou voor dat er moet gebeuren om die, zeg maar... ...strengere regels of bindende maatregelen er toch door te krijgen? Ja, er spelen twee dingen. Eén is hoe ga je in de toekomst om om toekomstige crisis te vermijden... ...en wat doe je met de huidige situatie? Dat zijn verschillende dingen. In de toekomst vrees ik dat er niet veel meer in zit dan er nu gebeurd is... ...want we hebben dan eenmaal gewoon geen, geen Europees niveau instelling ...dingen af kan dwingen. ja, als hier niet is, dan houdt het op. Dus ik denk niet dat er veel beter in het vat zit. De huidige situatie oplossen... Ja. Iemand moet een keer de werkelijkheid onder ogen durven zien... en zeggen die schulden gaan gewoon niet meer vol betaald worden. Dus hoef ze terug, dan kan het land weer normaal aan de slag. Dat heeft eigenlijk ook niet gezegd, en dat is jammer. Want dat, ja, dat moet toch een keer naar voren komen. Nee, Griekenland nou. gaat niet een schuld van anderhalf maal national nationaal product afbetalen. Daar moet een korting op komen. Dat is nu gezegd. Svelde van Wijnbergen, hartelijk dank. Het is je misschien ontgaan, maar vandaag is het de dag van het gelijke loon. Vrouwen verdienen 20 minder dan mannen. Vink vrij schofterig. WNL's Wiega Hemmer ging op deze gedenkdag naar FNV's Vrouwenbond... en praatte daar met de directeur Tineke van der Kraan. Wat ik het belangrijkste vind is in ieder geval dat de sectoren waar vrouwen werken... dat daar over het algemeen de beloning veel lager is. Dus daar zit voor een groot deel ook het verschil in uh, inkomenshoogte tussen mannen en vrouwen in. Want er zijn nog steeds typische vrouwenberoepen, denk ik, bijvoorbeeld aan de verpleging. Ja, precies. Inderdaad, in de zorgsector hè. Er zijn natuurlijk zijn werk vooral vrouwen. Maar ook in het onderwijs zie je dat. En het wonderlijke mechanisme ontstaat dat uh, hoe meer vrouwen in een sector werken... hoe lager de beloning is. Hoe lager de status misschien ook. Dat werd gisteren in ons programma ook nog gezegd. Ja, de status, dat, dat hangt daar natuurlijk heel vaak mee samen. Hè. Mensen die in die ICT werken, ja, die worden goed betaald. En die hebben vaak ook zo'n air van... Uh, kijk, ons is het belangrijk zijn. Terwijl uh, als het erom gaat om uh, zieke mensen te verzorgen... vind ik dat toch eigenlijk een stukje belangrijker. Iets kritischer. Doen vrouwen dan iets niet goed? Yeah. <laughs> Uh, ik denk dat vrouwen heel vaak te bescheiden zijn. Ook als het gaat over hun eigen kwaliteiten en uh, hun vakmanschap. Hè, of vakvrouwschap moet je in dit geval eigenlijk zeggen. En daardoor ook gewoon slechter onderhandelen. Dus minder goed voor zichzelf opkomen. Vrouwen zijn geneigd om uh, zeg maar, eerst naar de ander te kijken. Hè, te zorg voor het gezin en uh, noem maar op. heeft er ook mee te maken. Maar ook wat betreft hun eigen situatie. Ze zeggen ook soms van ik heb er een baantje bij. Dan is uh, de baan van de partner is belangrijker. Nou, Dat, dat soort zaken moeten eigenlijk ook uh, ja, inmiddels de wereld uit. Ja, nou geeft u ook uh, workshops, onderhandelingstechniek. Welke techniek moet bij vrouwen verfijnd dan? Ja, waar, uh, wat wij met de workshops uh, willen bereiken is uh, dat vrouwen dus beter voor zichzelf kunnen opkomen in onderhandelingsgesprekken. Ja, als het bijvoorbeeld gaat om, uh, om salarishoogte zijn vrouwen ook veel te bescheiden. Mannen zeggen rustig van, uh, nou zeg, zeg, verdienen we 2000 euro netto in de maand. Uh, bij mijn volgende werkgever wil ik daar 2500 van maken. Vrouwen zeggen, nou als ik 2100 krijg ben ik al heel erg blij. Ja, nou bent u directeur van een van de takken van FNV als vrouw. Vindt u dan ook minder dan uw mannelijke collega's hier? Uh, dat weet ik niet, want uh, elke bond heeft zijn eigen uh, arbeidsvoorwaardenregeling. En, uh, er is wel een gezamenlijke cao, maar ook daar kan uh, natuurlijk uh, op verschillende manieren invulling aan uh, worden gegeven. Dat weet ik niet, een bewuste vrouw moet toch gaan pluizen ook? Uh, nou, nou, nee, ik, ik, ik heb die behoefte niet zo heel erg uh, eerlijk gezegd. Om, uh, Bescheiden hoor. Ja, is, misschien, misschien doe ik wel hetzelfde. Dat zou heel goed kunnen. Het uh, hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf in wat voor de situatie je zit. Ik ben uh, directeur van een uh, niet zo grote organisatie, uh, dus ik geef niet leiding, geen leiding aan heel veel mensen. Toch nog even om de, de ernst van deze situatie, van deze problematiek, uh, duidelijk in kaart te brengen. Hoe staat het in landen om ons heen? België, Duitsland? Uh, daar is het ongeveer hetzelfde. Dus daar is er ook nog steeds een uh, sprake van een groot beloningsverschil uh, tussen mannen en vrouwen. Dat uh, loopt niet zo ver uit één met, met ons. Alleen in de, in de Scandinavische landen is het uh, eigenlijk beter geregeld. Zoals daar wel. is alles beter geregeld, hè? Ja, ja, ja dat, is, dat is gewoon zo. neemt ja. u van de vrouwenbonden daar? Uh, nou, er zijn daar geen aparte vrouwbonden. Is dat het? Uh, ik weet het niet. <laughs> dat, zou, uh, dat zou wel heel erg zijn. Uh, maar daar is natuurlijk wel uh, inmiddels al jarenlang het normaal dat vrouwen ook gewoon voelt zijn werken. En uh, in Nederland is dat ook nog steeds niet zo. En in de toekomst blijven vrouwen moeder worden. Ja. Vrouwen blijven moeder worden, maar ik ben daar toch niet heel erg negatief over, omdat je ja, sorry, in principe mooi. Bij de, jongere, bij de jongere generatie ziet uh, dat uh, vrouwen wel blijven werken in ieder geval. He, soms wel wat in, uh, in uren teruggaan, maar steeds vaker ook zeker wat hoogopgeleide vrouwen ook vier dagen blijven werken. En ook heel goed met hun partner onderhandelen dat hij ook vier dagen gaat werken. Dus langzamerhand, de jongere generatie die heeft het door, kunnen we dat zeggen? Ik denk dat de jongere generatie het beter doorheeft. De cijfers wijzen ook uit dat de beloningsverschillen bij de jongere generatie al wat minder zijn. En dat is natuurlijk wel een heel hoopvol signaal. Autoongeluk gehad? Dan lag er waarschijnlijk geen pepermunt in de auto. Blijf hier, want straks hoor je hoe pepermunt de verkeersveiligheid in de hand helpt. Tunesië is druk bezig met de voorbereidingen... van de eerste vrije verkiezingen in 23 jaar. En wie bellen ze daarvoor? Hij zit tegenover me, de Nederlandse advocaat Aad Stoop. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vorige week was je nog in Tunesië. Nou ben je hier, hartelijk welkom. Dank je wel. Er moet vast nog een heleboel geregeld worden... voor de verkiezingen van 24 juli. Ja, heel erg veel. Ze hebben pas een paar maanden geleden bedacht... dat ze dat op 24 juli gaan doen. En uh, dat proces dat herkent een heleboel kanten waarvoor je ongelooflijk veel dingen moet regelen. En noemen ze een paar dingen? Nou, bijvoorbeeld een normaal kiesregister moet je hebben. Je moet natuurlijk besluiten welk kiesstelsel je wil hanteren. Ja. En als je voor een bepaald kiesstelsel kiest, dan heeft dat ook weer gevolgen uh, uh, voor wat je daarmee moet doen. Want als je bijvoorbeeld een districtenstelsel wil hebben, dan moet je grenzen van districten gaan stellen. Dat is ongelooflijk ingewikkeld, nee. want politiek gevoelig. Kortom, nou, dit zijn twee onderwerpen, je kan er zo denk ik twintig noemen. Die allemaal eigenlijk een voorbereidingstijd zouden vergen normaliter van nou ja, een half jaar tot een jaar. En we hebben drie maanden, zeg ja. maar. Nou bent u vooral bezig geweest met het oprichten, begrijp ik, van een kiescommissie. Ja, een kiesrechtbank eigenlijk. Wat ze willen doen is ze willen de, de belangrijke beslissingen over de verkiezingen... willen ze opdragen aan een soort verkiezingsrechtbank... Mm -hmm. die ze speciaal voor dat doel oprichten. En vaak zie je in landen dat dat wordt opgedragen aan uh, de, een soort Raad van statenachtig achtig uh, orgaan... of de, de, een soort constitutionele raad. Die hebben ze ook in Tunesië, maar die is eigenlijk op non-actief gesteld... in het kader van de noodtoestand die er nu heerst. En ze hebben gezegd voor de verkiezingen willen we een aparte verkiezingsrechtbank... En wat doet zo'n verkiezingsrechtbank dan? Nou ja, die neemt eigenlijk alle belangrijke beslissingen over uh, uh, zaken waar men het niet over eens is. Dus ja. bijvoorbeeld kandidaten die zeggen, eigenlijk had ik gewonnen in dat district. En iemand anders heeft daar de verkiezingen gestolen. Als iemand gaat dan. klagen, dan kan je daar ja, terecht. precies. Ho ho hoe communiceert u dat? Gaat u daar praten, schrijven? Hoe gaat dat? Nou, wat je doet is, je gaat eerst praten met de mensen daar die, uh, die daarmee te maken hebben. Of mee te maken kunnen hebben. Ze hebben in Tunesië een speciale commissie opgericht die heet officieel de High Commission for the Fulfillment of the Revolutionary Goals and Democratic, een ja precies en <laughs> de democratic. Uh, reform. En ze doen eigenlijk volgens mij alleen maar democratic reform. En dan ga je met die mensen praten. En dan zeg je, hebt u eraan gedacht om dat te doen? En zo, ja, hoe wilt u dat dan doen? En begrijpt u wat er allemaal bij komt kijken? En voelt u zich daar welkom als Nederlandse advocaat? Uh, nou, ik was uitgezonden eigenlijk indirect... door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse ja. Zaken. Dus dat is een soort van technische ondersteuning... die Amerika dan biedt aan dit soort opkomende democratieën. En je moet erg oppassen inderdaad in dat proces... dat je niet zegt, ik weet wel hoe het moet, dus we doen het zo. Ja. Dus eigenlijk wat je doet, is dus je solliciteert in een soort gesprek met die mensen naar een vraag van hun kant of je zou willen helpen. Want dan denk ik, er moet een democratie komen hè? en er zijn democratische verkiezingen. Het is misschien een beetje raar, maar waarom zou je niet een soort een blauwdruk nemen van een democratisch land... dat je zegt van zo kan het bijvoorbeeld. Waarom zou dat niet werken in Tunesië? Nou, dat doe je in zekere zin ook wel. Want wat je natuurlijk, kijk, die mensen moeten een heleboel beslissingen nemen, waarvan een van de belangrijkste is natuurlijk wel kiestelsel hanteren we. En wat je vervolgens doet, is dan kijk je hoe is dat in andere landen geregeld. Dat doen zij ook. Ze willen eigenlijk heel graag bijvoorbeeld willen ze het Franse systeem hebben. Dat kennen ze natuurlijk ook, omdat het een oude Franse kolonie is. En, maar er zijn andere mensen die zeggen, nee, dat is helemaal niet goed. We moeten juist het Amerikaanse of het Engelse of ook het Nederlandse systeem hebben. Maar je hebt natuurlijk overbraak. ook te maken met verschillende wetten. Je kan niet zomaar ja. die dingen allemaal overnemen. Nee, je kunt natuurlijk niet één op één iets, iets daar implementeren wat ergens anders werkt. Omdat het natuurlijk afhangt van de cultuur en van de, hoe zo'n maatschappij ook georganiseerd is. Of dat langs stammenlijnen is, of dat dat juist heel homogeen is. En allemaal verschillende mogelijkheden. Voor. En bovendien zijn ook niet alle instituties in de verschillende landen natuurlijk van een gelijk niveau. Nee. Dus op sommige landen heb je onafhankelijke rechtspraak die het prima doet en in andere landen niet. Dus dat is heel moeilijk om dat zomaar te implementeren. Ja, wat, uh, Want u zegt het al, wat voor democ democratie ze willen. Daar wordt natuurlijk nog een heleboel over gepraat en over, over gesteggeld. Ja. Hoe groot schat u de kans nou in dat er echt democratische verkiezingen zullen zijn over ruim 3,5 maand? Nou, die kans die, uh, die is best groot, denk ik. Uh, als ze het door laten gaan, dan zullen ze... en die kans, die acht ik ook heel groot... dan zullen ze van tevoren wel hebben bekeken dat het ook echt kan. En dan is het zeg maar, niet zozeer de vraag... worden het democratische verkiezingen... maar dan is het meer de vraag... Wordt er nou, is, er, is er niet teveel ruimte voor mensen om daarmee te vuildoezelen... Mm. op de dag zelf en met resultaten en andere dingen. Want dat is natuurlijk het probleem. Hoe controleer je, als je er zo'n een verkiezing houdt... met stembussen die moeten worden vervoerd en andere dingen... dat daar, he, dat, dat eerlijk gebeurt? Want het is uiteindelijk belangrijk dat er een democratie komt... maar vooral ook dat er een rechtsstaat komt. Hè? Ja, ja, dat is natuurlijk een van de punten. Je ziet al die mensen in die landen die roepen allemaal dat ze een democratie willen. Dat willen ze ongetwijfeld ook. Maar wat ze natuurlijk ook willen, dat is een rechtsstaat. En eh, dat is ook een van de punten, denk ik, voor de internationale gemeenschap dat wij, wij richten ons erg op het feit dat daar ergens een keer verkiezingen plaatsvinden. Maar als je dat doet zonder dat je tegelijkertijd zorgt dat er een rechtsstaat is... dan zou het ook kunnen zijn dat je eigenlijk een verkeerd regime legitimeert... wat met een meerderheid wint en vervolgens geen zin heeft om echte serieuze hervormingen door te voeren. En dat voeren. wilt u voorkomen? Nou, dat zou je ja. moeten voorkomen, ja, ja, precies. Dus het is voor u heel erg belangrijk dat je vooral benadrukt dat het gaat om een rechtsstaat? Ja, ik vind dat een heel belangrijk punt. En ik denk dat dat een ongeschikt punt is ook in de... Uh, in de houding die de internationale gemeenschap neemt... ten opzichte van niet alleen Tunesië, maar ook Egypte en in andere landen. Daar hebben we het voortdurend over. Wanneer kunnen er verkiezingen plaatsvinden? En we hebben het, denk ik, veel te weinig over wat zijn de waarborgen... dat onafhankelijk van de uitkomst van die verkiezingen... daar een soort minimumniveau is van een rechtsstaat. Ja, ja nou hebben we verschillende landen het geprobeerd. Hè? Kosovo, Ethiopië, bent u allemaal bij betrokken geweest. In hoeverre is daar nou, kort graag nog, sprake van echt een democratische rechtsstaat? Nou, ik denk in Kosovo wel. Zeker tot op zekere hoogte. Uh, ook omdat de internationale gemeenschap daar nog steeds een hele grote rol speelt. Dus die uh, hebben eigenlijk de touwtje in handen bij een heleboel dingen. In Ethiopië is dat denk ik wat moeilijker. Het is een hele politieke uitspraak natuurlijk om te zeggen dat het geen rechtsstaat is. Maar we weten allemaal dat er allemaal dingen gebeuren... die zich natuurlijk met een gewone rechtsstaat niet verdragen. Ja, want het gaat niet alleen om de uitkomst op 24 juli... maar vooral wat er daarna gebeurt ja, natuurlijk. Ja, okay. ja. Dankjewel, wel, Nou, Nou, dankjewel. Van pepermunt stink je niet alleen wat minder uit je mond. maar het heeft ook invloed op het rijgedrag. Tenminste, de geur van pepermunt. Dit is onderzocht door de Radboud Universiteit. in opdracht van het regionaal orgaan verkeersveiligheid in Gelderland. Berry van Houten, jij bent daarvan. Goedenavond. Ja, goedenavond, Johan. Uh, uh, hoe, hoe, hoe zit dat dan? Uh, ja, Hoe het precies zit. Dan moet je eigenlijk aan een ander vragen, maar ik denk oh, dat het. nou, dat geeft op... die ander maar. Nee, nee, maar ik denk dat het ongeveer op dezelfde manier gaat. Dat als jij een lekker luchtje opzet, dan vind ik jou nog leuker als dat ik je nu al vindt. Maar het gaat dus niet om het eten van pepermunt, maar om de geur nee, van nee, nee, pepermunt. Het gaat om de geur. En uh, wat, we, wat we ontdekt hebben is eigenlijk dat de geur van, uh, van, van pepermunt dat je daardoor uh, gewoon zachter gaat rijden. Ja. Dus minder asociaal rijgedrag door, uh, door pepermunt. Heb je het zelf uitgeprobeerd? Ik heb het niet zelf uitgeprobeerd. Waarom heb je het onderzocht? Ik, euh, nou ja, kijk, we weten denk ik allemaal dat asociaal rijgedrag... dus te snel bumperkleven, euh, geen voorrang geven. Dat krijgen we gewoon per jaar, euh, kost dat gewoon heel veel doden en gewonden. Mm -hmm. En euh, nou, waarom hebben wij dit onderzocht? Omdat we als ROVG euh, niet altijd gelijk denken aan... nou, euh, zwaarder met de politie en hogere boetes... maar dat we nou, toch wel een beetje een historie hebben... om op een andere manier euh, proberen verkeerd verkeersgedrag te beïnvloeden. Ja, dus dit dit zou mensen in ieder geval kalmer maken, zeg je. En het ja. is eigenlijk een hele eenvoudige methode. Het is eigenlijk een hele simpele methode om uh, om toch uh, in ieder geval in dit geval de snelheid naar beneden te, te krijgen. En we weten eigenlijk allemaal dat hoe hoger de snelheid des te meer ongelukken kan gebeuren. Ja, nou, ik zou het toch eens gaan proberen, Berry. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik stiekem uh, wel eens een pepermuntje uh, snoep. Dus misschien heb ik het onbewust al een keer geprobeerd. Oké, okay. dankjewel. Berry van Houten van het regionaal orkaan Orgaan. Parkeersveiligheid in Gelderland, dat wilde ik zeggen. Dit is alweer het uh, einde van uh, Avondspits. Straks op deze zender Kunststof en daarin Jan Drost... over zijn boek Het romantisch misverstand. Morgenochtend is WNL dan natuurlijk met Ochtendspits op Nederland 1... vanaf 7 uur. Daarin is Rita Verdom te gast. Uh, ze praat over haar partij Trots op Nederland. Het bestaat namelijk al drie jaar. En de padden trek...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 Morgen om twee uur vanuit de kroon in Amsterdam... Rut Peto, predikant en kandidaatvoorzitter CDA... die de partij weer uit diep diepdal wil halen. Schrijver Havid Boassa als gastrecensent... de sportweek van Frits Barend. het journalistenpanel met Arnold Karskons... satire met Sanne Wallis de Vries... en live muziek met Jonathan Jeremiah. U bent welkom in de kroon in Amsterdam... van twee tot half vijf bij... de live! Radio 1...